4 uur. NPO Radio 1 met Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws en Co. Het merkwaardige verhaal van de Franse oud-president Sarkozy, oud-president Gaddafi en een koffertje met 5 miljoen euro aan cash. En een pact van lokale media om u morgen naar de stembus te lokken. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Slovaakse president Kiska heeft de beoogde nieuwe regering... van premier Pellegrini afgewezen. Pellegrini wilde een regering met dezelfde drie partijen... als de zittende regering. Slowakije zit in een politieke crisis... na de moord op een kritische journalist. Die deed onthullingen over Slovaakse machthebbers... en hun banden met de maffia. Straks meer daarover in Nieuws en Co. met correspondent Judith van der Hulsbeek. Het materiaal dat gisteren door de Turkse politie in beslag werd genomen in Ankara blijkt niet een zeer radioactief en kostbaar goedje te zijn, maar organische hars. Dat heeft het Turkse agentschap voor kernenergie bekendgemaakt. Turkse media melden gisteren dat bijna anderhalve kilo Californium in beslag was genomen van een criminele bende. Vier opgepakte verdachten zouden die op de zwarte markt hebben willen verkopen voor een fractie van de marktwaarde. Californium is een duur zeldzaam materiaal dat gebruikt wordt in kernkoppen en in de olie-industrie en de mijnbouw.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 Google investeert de komende drie jaar zo'n 240 miljoen euro in digitale journalistiek. Het bedrijf wil onder meer betaalde nieuwsportalen opzetten om nepnieuws tegen te gaan. De internetgigant erkent dat diensten als de zoekmachine Google en YouTube vaak nepnieuws laten zien. Berichtendienst Telegram moet de berichten en de encryptiesleutel doorspelen aan de Russische Veiligheidsdienst als die daarom vraagt. Dat heeft de hoogste rechter in Rusland besloten in een hoger beroep. Als Telegram niet binnen twee weken eraan gehoor geeft of in beroep gaat, wordt de app verboden.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 Maar dat is natuurlijk nog steeds geen keihard bewijs dat de Russische staat opdracht hiervoor gegeven zou hebben. Daarom is de uitkomst van dit politieonderzoek van groot belang. En het zal er dus zeker ook vanuit Rusland met Argus ogen worden gekeken over hoe dat onderzoek verder gaat. Een man uit Prankapellen die zijn stempassen op Marktplaats te koop had gezet... heeft een boete van 250 euro gekregen. Op de stempassen voor de gemeenteraad en het referendum konden mensen een bot doen. De advertentie werd al snel door Marktplaats verwijderd. Kopen of verkopen van stempassen is verboden. De man zei tegen het OM dat hij zelf nooit ging stemmen... en dat iemand anders vast wel blij zou zijn met die stempassen. Het weer eerst nog helder, vanavond en vannacht wat meer bewolking... en in het oosten is er kans op mist. Morgen bewolking en zon, voorals middagskans op een bui... en ook dan ongeveer 7 graden. En donderdag meer regen. En we gaan naar het verkeer met Helene Geest. Hoe is het op de weg, Helene? Maar vooral het verkeer van Den Haag naar Amsterdam moet zich opmaken voor heel veel vertraging. Want er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Dat gebeurde bij Roelevarensveen. Er zijn ook platen met asbest op de weg terechtgekomen. Die moeten door een speciaal opruimingsteam worden opgeruimd. Dus dat gaat lang duren daar. Er staat nu al 10 kilometer vanaf Leidsendam tot Roelevarensveen. En de vertraging is ruim een uur. Ook op de A44 begint het al behoorlijk druk te worden van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen op dit moment ook al 20 minuten... Vertraging. Verder problemen bij Rotterdam op de A20, hoek van Holland-Gouda. Tussen Vlaardingen en Schiedam is de vertraging 40 minuten. Bij Schiedam is een ongeluk gebeurd waardoor er twee rijstroken dicht zijn. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Strand 0... de ruim een uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is dicht, dus je kunt beter omrijden via Apeldoorn.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 NPO Radio 1, NOS NTR. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy wordt door de politie verhoord... over de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Het is liquide de pour financer votre campagne van 2007. Kennedy. Het draait om enkele miljoenen die hij destijds... van de toenmalige Libische leider Gaddafi zou hebben gekregen. Sluit het net zich rond Sarkozy. Het laatste nieuws over zijn verhoor en de koffers met geld. Als je niet gelukkig bent op je werk, is het wellicht tijd voor een praatje met de Chief Happiness Officer. Wat wij willen van op een schaal van 0 tot 10 dat mensen een 8 of hoger scoren op hun werkgeluk en dat noemen wij onze Happy Index. Werkgeluk is dat je voldoening, plezier en zingeving ervaart op de werkvloer en dat je ook zelf invloed hebt hierop. Als het lager is dan een 8, dan gaat het vooral om het gesprek van ja, maar wat kunnen we nu doen om weer boven die 8 te komen? Nadia Musa Nieuws Co. Correspondent Frank Renaud volgt het verhaal over het koffertje... met 5 miljoen euro aan cash voor oud-president Sarkozy op de voet. Frank, Sarkozy werd vanochtend opgepakt om te worden verhoord... over de financiering van zijn verkiezingscampagne van 2007. Is hij inmiddels alweer gezien? Nicolas Sarkozy is onzichtbaar, want hij wordt nog steeds verhoord in dat grote gebouw aan de westkant van Parijs van de politie. Agenten met automatische wapens staan daar voor de deur en cameraploegen en journalisten staan massaal op de stoep aan de andere kant van de straat, wachtend tot de oud-president zal verschijnen. Maar voorlopig zit Nicolas Sarkozy nog steeds in de verhoorkamer om uitleg te geven over die verkiezingscampagne van 2007 straks meer hierover. En we zijn in Enschede, waarbij de vorige gemeenteraadsverkiezingen... minder dan de helft van de stemgerechtigden kwam opdagen. Lokale journalisten proberen nu meer, meer mensen naar de stembus te krijgen. Marco van Visser, hoe pakken ze dat aan? Nou, hier in Enschede hebben ze een nieuwsroom. En aan de ene kant zit dagblad Tubantia. En aan de andere kant de lokale televisie. En ze zijn samen een campagne begonnen die heet Ik teken voor 80. En dan staat die 80 voor 80% opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, zo hoog zal het niet worden. Maar ze vinden hier in Enschede wel dat er iets bij moet. Omdat de opkomst de laatste keer bij de gemeenteraadsverkiezingen dramatisch laag was. Aan de politieke onrust in Slowakije komt maar geen einde... want begin deze week wees de Slovaakse president... de beoogde nieuwe regering van Pellegrini af. En die was naar voren geschoven door oud-premier Fidjo... die vorige week aftrad na weken van protesten. Protesten die losbarsten na de moord op een journalist... die onderzoek deed naar de mogelijke banden... tussen de Slovaakse politiek en de maffia. Correspondent Judith van der Hulspeek: waarom heeft de president de beoogde regering... van premier Pellegrini afgewezen? Nou, de president zegt dat deze, dit kabinet dat hij voorgesteld heeft, nog veel te veel een verlengstuk is van die oude premier Fico. Mm -hmm. Want uh, hij is uh, teruggetreden, of hij heeft aangeboden om terug te treden, maar de kans was wel groot dat hij op de achtergrond toch nog aan alle touwtjes zou gaan trekken. Een beetje een scenario dat je nu ook in Polen ziet, hè, waar partijleider Kaczynski op papier ook niet zo'n hele belangrijke functie heeft, maar in de praktijk wel alles bepaalt. Nou, de president was bang dat uh, dat hier ook zou gebeuren. En hij zegt nu, uh, de bevolking uh, neemt hier geen uh, genoegen mee, die zijn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 Ja, hij moet echt met een andere club komen. Nieuwe namen, misschien wel een andere verdeling... Over de, van, van de posten over de coalitiepartijen. Mm -hmm. Hij zegt vooral op het ministerie van Binnenlandse Zaken... Uh, daar moet wat veranderen. Daar zat ook die minister uh, Kalinak. De, die had heel, hele nauwe banden met allerlei loesje zakenmannen En misschien wel met, die, met, met de maffia, inderdaad. Um, dus nou ja, een hele nieuwe club, nieuwe namen. En de, de vraag is of dat lukt. Want in die, de regeringspartij van Vicio zitten veel mensen die heel erg loyaal zijn aan hem. Um, en als dat niet lukt, dan komen er misschien wel nieuwe verkiezingen zelfs in Slowakije. Misschien zelfs wel nieuwe verkiezingen. En, en wat ja. willen de duizenden betogers die de afgelopen week de straten opgingen? Nou, die, uh, die mensen die zouden heel blij zijn met nieuwe verkiezingen. Die, zijn, die willen echt een einde aan dat tijdperk uh, van, van mannen zoals Fico. Van de corruptie. Van die verwovenheid van, van, van uh, loesje zakenmannen. Van het groot kapitaal. Met ook uh, met de maffia misschien. Dus alles wat uh, die uh, vermoorde journalist uh, Kutsjak naar buiten heeft gebracht. Mm -hmm. Zij zouden heel erg blij zijn met uh, nieuwe verkiezingen. Dat zijn, uh, afgelopen zaterdag gingen 65.000 mensen de straat op. Best wel veel. Mm -hmm. Maar in de peilingen staat toch ook de, de, de partij van uh, premier Ficcio nog steeds uh, op 20 nog steeds de grootste partij. Dus als er nieuwe uh, verkiezingen zouden komen, zou, hij, zou de partij weer winnen? Die zou zeker weer kunnen winnen, de grootste worden in ieder geval... Ja. maar toch wel flink wat, uh, wat minder dan vorige keer. hoor. Ze hebben wel zeker 10 punten ingeboet. Dus Ficcio probeert wel uh, die verkiezingen met man en macht te voorkomen. En gaan mensen, uh, zijn er al plannen over nieuwe demonstraties ja er stond een grote demonstratie weer aankomend weekend uh, aangekondigd um, en nu deze situatie nog onzeker is hè, dus nog niet zeker is wat het nieuwe kabinet wat het nieuwe voorstel is zijn ze zeker ook nog van plannen die druk uh, hoog te houden en weer de straat op te gaan weer demonstraties dit weekend Dankjewel, Judith van der Hulsbeek de gemeente Zaanstad krijgt van minister Ollongren toestemming om maatregelen te nemen om overlast en criminaliteit in de Zaanse wijken Poelenburg en Peldersveld tegen te gaan. Zo mogen mensen geweerd worden uit huurwoningen als ze bij de overheid bekend staan als crimineel of overlastgevend. De nieuws- en koopbus is naar Poelenburg gereden. Naar Ida Arangsep, wat is je indruk van die wijk? En Nadia, als ik om me heen kijk, dan moet ik zeggen... vandaag schijnt het zonnetje en in het zonnetje ziet alles er fantastisch uit. Het <laughs> zijn vooral galerij flats, her en der schotels... zowel satellietschotels op het balkon, maar ook in de tuintjes. Ja, en tussen de flats kleine speeltuintjes. Weinig kinderen vandaag, die zitten natuurlijk op school. Je kunt zeggen, het is een typische einde, einde jaren 60 arbeiderswijk. En Nadia, ik zeg arbeiderswijk, maar bij mij in de bus Sadegul, Sadegul, jij noemt het iets anders... Ik noem het ghetto. En dat is zacht uitgedrukt. wat is een concentratie van problemen. En dat uh, uh, is van hier tot Tokio kan ik het ook op, op zijn zachtst. Ja, en jij bent in de jaren 90, 1990 om precies te zijn, ben jij hier komen wonen. Ja. En de reden was van, uh, dat ik een, een woning zocht. Ik, had, uh, ik was in verwachting. En een man uh, die zou dan dus vanuit het, uh, Turkije komen. En uh, ze zeiden van eerst bevallen en dan een uh, woning. En dat was dus in Poelenburg. Ik kon het niet weigeren. Ik was blij om dat ik een woning had. En hier kon je makkelijk een woning krijgen? Ik had geen keus. Ik ja. kreeg een woning en ik was dolblij. En wat trof je dan aan? Want je zegt ghetto. Maar kan, kan je een paar voorbeelden geven? Wat maakte Poelenburg een ghetto? Nou, toen ik hier kwam, keken ze zo raar aan. Wat kon je hier doen? Want ik zag er best wel dus anders uit. En dat wist ik zelf niet. En, en... en hoe dan? Want wie waren ze? Uh, gewoon ook van. van uh, nou, ik ben van Turkse afkomst, dus van uh, Turkse origine. En toen was er ook uh, zeg maar meerderheid uh, van Turkse origine. En ze kwamen uh, welkom heten hè, bij ons thuis. Van uh, welkom. Maar toen ze mij zagen, zeiden ze: van, uh, Wat doe jij hier? Omdat ik dan best wel zeg maar, het, uh, ja, progressief, moderner uitzag dan dat nu. En, en wat is progressief, modern zou ik kunnen vragen. En, en ja, ze waren gewoon bedekt. Hè. De, de, de, mijn haren was niet bedekt. De meeste dus, vrouwen in Poelenburg hadden een hoofd en ja, jij niet. Ja. Waren de meeste vrouwen ook lager opgeleid dan jij? Absoluut, absoluut. Want uh, ik werd aangesproken en ik, uh, hey, ik, kon, uh, ik, ik kende Nederlands. Dus het, en zij niet. En werkte jij? Ik werkte bij de ABN Bank. En de mensen in Poelenburg toen? Niet. En ze kwamen met, dus meteen met de allerlei zeg maar, papieren. Wil je dit invullen, wil je dat vertalen. Dus ik was min of meer ja. een volkak. Dat was 1990 Poelenburg. En nu zijn we 30 jaar verder. Het is veel verslechterd in mijn ogen. En, en, en wat is verslechterd? Sociaal controle is zeer merkbaar. Als je daar achter de voordeur komt, dan is het, eh, ja, het is. Heel erg dan, dan, dan de meeste doen voorkomen. Want he, je woont eh, zeg maar, als vrouw zijnde woon je niet alleen maar met je gezin. Je woont onder zeg maar, sociale controle. Ja, sociaal controle. Iedereen kent iedereen en ons iedereen kent houd, ons houdt elkaar plots. in de gaten. Ja. Moerat, in 1992 kwam jij om ideologische motieven hier wonen. Want jij ging het ghetto redden. Heeft de politiek toen dat ghetto in de steek gelaten? Ja zeker, uh, vooral uh, mensen wegstoppen uh, nou ja, in een wijk zoals Poelenburg en uh, verder niet naar kijken. En niet veel investeren, uh, niet in scholing, uh, niet in mensen, om mensen te laten aanpassen. Uh, lekker al die uh, Turkse mensen bij elkaar en wegstoppen. Uh, nou ja, opgelost, dat was gewoon een beetje de houding ja. uh, van de politiek. En want als je dat zo zegt, zo'n hele optelsel, maar waar uitmerkte je die houding? Want jij kwam die wijk helpen. Ja, we kwamen hier omdat uh, we heel snel in de gaten hadden... dat heel veel mensen gewoon uh, werkloos waren. Uh, heel veel mensen uh, of geen opleiding volgden... of alleen maar lagere uh, technische uh, scholen. En totaal geen begeleiding van eigen ouders. Ja, maar dan de ouders. denk ik, daar wilde politiek dan... die wilde daar toen toch ook iets tegen doen, lijkt mij... Nee, want ze zaten zoiets van, nee, het gaat goed met mensen. En ja, eigen verantwoordelijkheid. Uh, nou ja, ze ja. zouden gewoon zelf uh, initiatieven moeten ontplooien. Ook dat was toen, hè, 1992. Ja. De politiek die volgens jullie ja. Poelenburg in de steek heeft gelaten. Die politiek, die grijpt nu in. En straks gaan we in gesprek met de wethouder hier in Poelenburg. En wij gaan naar het verkeer met Helene Geest. Hoe is het op de weg, Helene? Nou, de meeste vertraging verreweg op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Tussen Leitendam en roelof meer dan een uur vertraging. Er liggen daar platen asbest op de weg... en die moeten door een speciale opruimingsdienst worden opgeruimd. Dus dat gaat lang duren. Rijkswaterstaat heeft het nu over kwart voor zes... voordat de weg daar weer helemaal vrij is. Love Letters van Frankie Miller... De val van de Koerdische enclave Afrin in het noorden van Syrië... leidt tot verontwaardiging in de Tweede Kamer. Een aantal partijen vindt dat het Westen de Koerden in de steek heeft gelaten. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken moest zich verantwoorden in het Vragenuur. Verslaggever Wilco Boom, waar draait het om? Ja, het Turkse leger heeft de afgelopen weken Afrin in het noorden van Syrië ingenomen. Uh, aanleiding daarvoor voor deze aanval was dat het, de Turkse regering een doorn in het oog is, als, is... dat de Koerden dicht bij de Turkse grens een soort eigen regio aan het creëren waren... De afgelopen dagen is Afrin gevallen, honderdduizenden mensen zijn op de vlucht... er zijn honderden doden gevallen en president Erdogan heeft aangekondigd... dat hij ook de rest van de regio wil zuiveren van wat hij terroristen noemt. Maar ja, diezelfde Koerden waar Turkije zich tegen heeft gericht... zijn al heel lang een bondgenoot van het Westen in de strijd tegen IS... in het noorden van Syrië en in Irak. En daarom had het Westen volgens een aantal fracties in de Tweede Kamer... de Koerden niet aan hun lot mogen overlaten in de strijd tegen Turkije. En SP-Kamerlid Sadet Karabulut... Die ging voorop met de kritiek. Het was stil, het was doodstil. Nederland zweeg, de internationale gemeenschap zweeg... de Koerden zijn gewoon verraden en opgeofferd. Wederom, schandalig, onacceptabel, voor, voorzitter. Maar er is meer, want president Erdogan wil gewoon door... gesterkt door het westen zwijgen... Niet veroordelen in deze situatie betekent instemmen... niet alleen dat de Turken onze belangrijkste bondgenoten verraden... maar ook dat de NAVO dus medeplichtig wordt... en daarmee ook Nederland aan deze misdaden. Dus ik vraag nog één keer, en nu aan deze minister, voorzitter... gaat de minister deze illegale, agressieve militaire aanval nu wel veroordelen? Ja, harde kritiek dus van Sadet Karabeloet van de SP... die wil dat minister Blok er nu eindelijk van zijn handen afkomt... en alsnog de Turkije gaat veroordelen. Ook een aantal andere fracties, met name GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie... die, die maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen in de regio. En hoe reageert de minister op deze verwijten? Ja, volgens Stef Blok slaat Karabeloet de plank helemaal mis. Want achter de schermen, maar ook in de VN-veiligheidsraad... in het overleg van Europese ministers van Buitenlandse Zaken... En in andere internationale organisaties probeert Nederland volgens Blok... wel degelijk tot diplomatieke stappen tegen Turkije te komen. Maar het is volgens hem nu eenmaal zo dat veel landen het niet... of maar een beetje met Nederland eens zijn. Mevrouw Karabulut weet heel goed dat als andere landen... ons niet willen volgen in termen van veroordeling toch veel scherpere instrument van sancties zeker niet gevolgd zal worden. En ook daarvoor geldt, als je een Nederlandse alleengang wil... zoals mevrouw Karaboulou dat bepleit... dat alleen maar in het voordeel werkt van in dit geval Turkije... die zeer triomfantelijk zullen zeggen... kijk, Nederland roept op tot sancties in het voordeel van mevrouw Karaboulou... niemand volgt ze, dus eigenlijk worden wij gesteund. Het is aanverrechts wat mevrouw Karaboulou voorstelt. Dank u wel. Ja, tot zover dus minister Blok. Aan Nederland ligt het volgens hem niet. Hij is het heus wel met Karabloed eens dat wat Turkije doet... in het noorden van Syrië niet door de beugel kan... maar een solistisch optreden van Nederland via een veroordeling... of via sancties, dat heeft helemaal geen zin, zegt hij. En wat hij niet met zoveel woorden zegt... is dat het NAVO-lidmaatschap van Turkije het natuurlijk ook... heel erg lastig maakt om harder op te treden tegen dat land. En om geopolitieke redenen zal Turkije ook nog wel even lid blijven... van die NAVO ook, dus... Aan die situatie verandert niks. En er komt er ook nog eens bij dat Nederland en Turkije een hele slechte relatie hebben sinds die uh, grondig werd verstoord vorig jaar in die rel rond, uh, met die rel rond uh, twee Turkse ministers in Nederland. Dus ja, minister Blok loopt op eieren, ondanks de gedeelde ongerustheid over de positie van de Koerden in Syrië. Dankjewel, welkom. Laboratoria, oplossingen voor ziekenhuizen. Doorbraak. U hoort het misschien al vandaag: Sudan, de neushoorn, is overleden. Hij was het laatste mannetje van de noordelijke witte neushoorn. Een ernstig bedreigde diersoort waarvan er nu nog maar twee vrouwtjes over zijn. Is het nu over en uit voor deze neushoorn die decennia lang door de mens werd bejaagd? Daarover hebben we het met Jack Winding, onderzoeker naar genetische diversiteit bij Animal Breeding. En uh, Genomics, centrum aan de Universiteit Wageningen. Meneer Winding, welkom. Ja, windig, maar goed. Windig, uh, ja. Nou, ja. Excu excuus. <laughs> excu excuus. NOS-correspondent Koert Lindaire heeft Sudan nog bezocht toen hij leefde. En deze ochtend beschreef hij in het Radio 1-journaal... wat voor grote impact het dier toen nog had.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 Zij de horen ook, je moet vechten voor het voorbestaan uh, van mijn soort. Dus hij is, hij is uitgegroeid tot een soort uh, troetelpanda. Ja, naast samples zaadcellen van Sudan zijn er ook nog vier samples van andere overleden mannetjesneushoorns... in een dierendatabank in Berlijn. De twee vrouwtjesneushoorns die nu nog in leven zijn... zijn de dochter en de kleindochter van Sudan. En als zij sterven, zullen er geen eicellen meer zijn. Meneer Windig, is dit alles met de huidige technieken toch nog genoeg... om de noordelijke witte neushoorn niet te laten uitsterven? Um, nou, die kans is gewoon erg, erg klein dat het, dat het nog kan lukken... Ja. Um, er zijn domweg zo weinig dieren. Uh, als je een fokprogramma opzet, uh, uitgaande van weinig dieren... dan is dat heel moeilijk, want je krijgt allemaal mm -hmm. um, Ja, je, kan het, je, je, je zou het kunnen proberen. Nou moet in dit geval moeten ook nog alle technieken om van, van eicellen en zaadcellen te komen... tot een volwassen neushoorn, dat moet ook nog ontwikkeld worden. Dus ja, het, het, het ziet er gewoon niet goed uit... Het ziet, is het is ziet er hopeloos uit. Er is nog een kans. Er is misschien nog een kleine kans. Kijk, wat je, wat je zeker moet doen is dat, dat genetische materiaal bewaren. Dus die spermacellen en, um, en um, eicellen van die vrouwtjes. En misschien dat het in de toekomst mm -hmm. met allemaal nieuwe technieken... nog een keer zou kunnen lukken. Maar okay. ja, u hoort ook al wel, ik ben niet <laughs> erg zeker of het nee. ooit zal lukken. Of het ooit zal lukken. Maar er bestaat dus wel een kleine kans... Er bestaat wel een kleine kans. Ja. En is het dan zaak om uh, zoveel mogelijk nakomelingen te creëren? Met, met, uh, met andere dieren? Met, ja, met andere kijk, het... bedreigde dieren? Um, nou, in het geval van deze witte neushoorn die dood is gegaan... dat, dat is een, uh, een ondersoort, de Noordse witte neushoorn. Je uh -huh. hebt ook nog de zuidelijke. Uh -huh. Dus je zou dat kunnen combineren. Uh -huh. Maar dan ben je de Noordse toch wel min of meer kwijt. Het liefst wil je die Noordse zelf bewaren. Um, maar goed, ja, met het uitgangsmateriaal wat je nu hebt... Die, die, uh, dat mannetje en zijn uh, uh, dochter en zijn uh, kleindochter... Ja, dan is dat heel moeilijk. Dan heb, twee, um, dan heb je nog wat meer zaadzetten. Maar het is wel zaak om dan zo snel mogelijk... zoveel mogelijk dieren te krijgen. Want ook als je een fokprogramma opzet met maar een paar dieren... Ja, elk dier draagt erfelijke gebreken met zich mee... Ja. En als het allemaal van dezelfde dieren afstamt, dan heb je de kans... Kijk, zolang je drager bent van een erfelijk gebrek, dan is het geen probleem. Mm -hmm. dat, dat zijn u en ik eh, dragen ook erfelijke gebreken met ons mee. Maar als je dat erfelijk gebrek in twee kopieën krijgt... van je vader en moeder... Mm -hmm. en dat gebeurt als je een gemeenschappelijke voorouder hebt... ja, ja dan, dan, dan raak je in de problemen. En die kans is vrij groot. Nou, maak je nu, weet ik veel, 200 uh, kleine neushondjes. Dan zijn er misschien 190 die ten onder gaan aan die erfelijke gebreken. Maar dan heb je er nog 10. Ja. Ja, dan moet je er dus wel, 10 maken, er ja. wel 200 maken. En dat. Uh, ja, dat is niet zo eenvoudig. Natuurlijk. Dat, dat is niet eenvoudig en ik denk ook heel kostbaar. Ja, ongetwijfeld. Nou ja, het eerste is nog dat die, dat die technieken, die voortplantingstechnieken, moeten helemaal ontwikkeld worden. Dat is vrij kostbaar. Maar goed, dan kan je zeggen van. Oké, okay, dan doe je dat voor die neushoorn. Kan je het ook voor andere bedreigde diersoorten uh, gebruiken? Ja. Dus dat. Ja, de, de, de, dan win je nog meer dan alleen bij die neushoorn. Maar alles bij elkaar, ja, is het wel heel kostbaar... om zo'n soort nog te kunnen redden. Ja, en, ja die en, kans is niet eens zo groot. En sommige mensen denken misschien dat kloonprogramma's een optie zijn. Is dat zo? Um, nou, een kloonprogramma... Kijk, het kan wel een optie zijn om meer, um, meer, meer dieren te krijgen... Maar uh, als je dieren gaat klonen, dan verander je de genetische samenstelling niet. Ah, dus dan, ja, ja, ja. dan heb je nog steeds al die erfelijke gebreken erin zitten. Ja, en is dat ook niet, als er, dan zitten er dus fouten in het DNA... kun je die dan ook weer niet tijdig opsporen of, of voorspellen? Is dat ook niet te ondervangen op een of andere manier? Ja, nou, daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Um, wat, je, wat je goed kan voorspellen is of zo'n mutatie als dat heet... of dat een effect heeft. Uh, maar als, het, als je weet van oké, okay, die heeft een effect... dan weet je nog niet welk effect. Mm -hmm. Dus dan moet je kijken of dat effect slecht is of niet. Um, nou, En dat is volop in ontwikkeling. Maar er zit alleen een probleem als, als een mutatie een echt letaal effect heeft... Hè, dat het dier helemaal niet overleeft. Dat is vrij eenvoudig op te sporen. Maar je hebt ook allemaal mutaties die hebben een klein effect. En ja. dat zie je dan niet zo. Hè? Als de vruchtbaarheid 10% minder is... Nou ja, dan een 90% kans dat het goed gaat. Maar als die, al die kleine effecten zich opstapelen, dan gaat zo'n populatie ook ten onder. Ja. En, en dat zie je heel veel bij bedreigde diersoorten. Dan, dan zijn er nog wat over, misschien wat meer dan bij die witte neushoorn. Mm -hmm. Maar dan gaat die vruchtbaarheid die loopt toch ontzettend terug. En dat maakt het ook heel moeilijk om het in stand te houden. En, en dat los klonen, lost dat niet op. Dat lost klonen niet op. Nou goed, dus nee. zo, zo optimistisch, het, het, het lijkt toch echt over te zijn... voor deze bedreigde een, uh, neushoorn. Eenhoorn. Als ja, ik u zo aanhoor. Nee. Ja, nee, ik, ik ben bang van wel. Ja. Het, uh, uh, ja, misschien moet je de hoop nooit opgeven... maar ik denk dat de kans gewoon erg klein is... dat, dat er ooit nog een levensvatbare populatie is... Uh, ja die uh, die lang kan voortbestaan. Nou, ja. Hartelijk dank in ieder geval voor de toelichting. Uh, Jack Windig, onderzoeker bij het Animal Breeding and Genomics Centrum aan de Universiteit Wageningen. En wij uh, gaan nu naar. Ik moet even spieken uh, regie. Wij gaan nu. Ja, Zometeen hebben wij uh, overlastgevers en criminelen... die kunnen voortaan worden geweerd uit de Zaanse wijk Poelenburg. Maar daar zijn niet alle bewoners blij mee. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Een koffertje met vijf miljoen euro aan zwart geld... en twee oud-presidenten, Sarkozy van Frankrijk en Gaddafi van Libië. NPO Radio 1. Maar nu eerst het nos Nationaal met Jan van der Putten. De premier van Slowakije, Pellegrini, moet zijn huiswerk opnieuw doen. De president, Kiska, heeft Pellegrini's voorstel voor een nieuwe regering afgewezen. Volgens Kiska doet het voorstel nog te veel denken aan de oude regering... waartegen in Slowakije zoveel verzet is. Google investeert de komende drie jaar zo'n 240 miljoen euro... in de digitale journalistiek. Met het geld wil het bedrijf onder meer de strijd tegen nepnieuws verhevigen. Een man uit Sprangkapelle, die zijn stempassen op marktplaats te koop had gezet... is veroordeeld tot 250 euro boete. Kopen of verkopen van stempassen is verboden. En de berichten dat gisteren in Turkije zeer radioactief materiaal in beslag was genomen, kloppen niet. Media zeiden dat vier verdachten Californium, dat wordt gebruikt in kernkoppen, illegaal wilden verkopen. Maar het was geen Californium, het was hars. We gaan naar het verkeer met Gerrit Himstra. Ik doe het voor deze keer het weer. Wat ja. zei ik nou? weer verkeer? God, ja. god, god, god. Nou, het gaat, het gaat maar lekker. Uh, nou goed, ik voel me er wel snel uh, bij. bij. Precies. Nou, het is mooi weer, volop zon. Uh, maximum maximumtemperatuur uh, is 6 tot 9 graden. voelt toch wat frisjes aan door een stevige wind vandaag. Maar vanavond en vannacht blijft het dan uh, eerst helder en droog. Maar later vanuit het westen krijgen we bewolking. En dan kan het ook een beetje gaan regenen of wat natte sneeuw in het westen van het land. Het kan in de loop van de nacht gladheid opleveren. Minimumtemperatuur plus 1 in het westen tot plaatselijk min 5 in het oosten. En daar kan lokaal ook mist ontstaan. Nou, morgen hebben we dan in de vroege ochtend plaatselijk gladheid. Maar overdag in het oosten wolkenvelden. Dan kan ook daar plaatselijk een beetje regen vallen. Later ook wat zon. In het westen zijn veel meer opklaringen. En daar blijft het ook droog. En de temperatuur komt uit op een graad of 7 staat niet veel wind morgen uit het westen, windkracht 2 tot 4. Na morgen, dan is het geregeld bewolkt. Ook af en toe wat regen, maar tussendoor ook zonnige perioden. Temperatuur loopt op naar een graad of 10. En in het weekend een graad of 12. S'nachts nog wel dichtbij of rond het vriespunt. Dan gaan we nu wel naar het verkeer met Helene Geest. Helene. Ja, er is steeds de spits vooral veel vertraging voor het verkeer van Den Haag naar Amsterdam. Van, uh, op de A4, daar liggen platen asbest op de weg... en die moeten worden opgeruimd door een speciale opruimingsdienst. Dat gaat heel lang duren. Het was eerst, zou tot zes uur gaan duren... maar het gaat nu nog een uurtje langer duren, zelfs tot zeven uur. De vertraging is meer dan een uur tussen Leidsendam en Roelevarensveen. En ook op de omleidingsroute de A44... is het inmiddels behoorlijk druk aan het worden. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen Maasluis en ruim een half uur vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dat geldt niet voor de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst rijdt het langzaam over 13 kilometer. Daar is de vertraging meer dan een half uur door een ongeluk. En daar is ook de rechte rijstrook nog dicht.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 Er is een grote leegloop gaande bij het korps mariniers. Sinds begin vorig jaar zijn ruim 160 mensen op zoek naar, een an naar ander werk... bevestigd, het ministerie van Defensie. De kazerne verhuist binnen enkele jaren van Doorn naar Vlissingen... en veel mariniers zouden het niet zien zitten om naar Zeeland te gaan. Volgens de Volkskrant zijn ze bang dat hun partners er geen werk vinden. Johannes debat, gedebuteerde Economie in Zeeland. Wat vindt u van dat bericht? Ja, Goedemiddag. goedemiddag. Ja, wij hebben in Zeeland uh, zoveel vacatures... dat wij voor uh, alle mariniers, hun gezinnen en iedereen eromheen... Uh, absoluut een baan hebben. Uh, en het leuke is ook, in Zeeland kun je heel prettig wonen. Uh, je kunt ontzettend mooi verblijven met alle voorzieningen die we hebben. Dus uh, wie ook wil, in Zeeland is werk, dus kom. Ja, dus die angst is niet terecht, zegt u? Nee, die is in ieder geval niet gebaseerd op feiten. Wat wij natuurlijk wel waar wij begrip voor hebben... Is dat elke verandering in een, in een leven, en uh, zeker een grote verandering, of je nu moet verhuizen naar Drenthe, Groningen, Limburg of Zeeland vanuit het midden van het land. Mm -hmm. Ja, dat, dat doet iets met je. En uh, uh, daar is ook tijd voor, hè, want dit speelt in 2022. Dus mm het -hmm. begrip voor uh, gevoelens, maar uh, de feiten van in Zeeland is geen werk, nou die, die kloppen echt niet. Nou, dus werk is er sowieso, zegt u. Um, en hoe kunt u de bezorgde mariniers of hun partner overtuigen dat Zeeland wel degelijk aantrekkelijk is? Nou, we zijn daar natuurlijk al mee bezig. Vanaf het allereerste begin van de berichtgeving... dat de marinierskazerne naar Blissingen komt. Veel werk verzet om hen te informeren over, over Zeeland... over wonen in Zeeland en over allerlei zaken die daaromheen spelen. Um, nou ja, en sinds een aantal weken hebben we rondom arbeidsmarkt sowieso opgaves. De mm -hmm. arbeidsmarkt staat onder druk... We zien de mariniers en hun familie juist als een kans om juist vacatures in Zeeland te vervullen. Uh, en we gaan daar nog meer en extra aandacht op zetten, zodat we de Zeeuws arbeidsmarkt, Zeeland als de plek waar je wilt wonen en werken, uh, te promoten. Dat gaan we alleen maar uh, sterker en harder uh, inzetten. Ja, dat punt over de banen heeft u inderdaad net al gezegd. Maar, maar wat, als u Zeeland een beetje wil promoten, wat, hoe gaat u dat dan overhalen? Het is ja, ver, ver, ver, verkoopt u het eens aan mij? Waarom ja. moet ik naar Zeeland verhuizen? Nou ja, omdat uh, Zeeland uh, prima woningen heeft. Hè, dus uh, dus uh, in de randstad loop je klem op, uh, op, een, op een huis met, uh, met weinig kamers, geen tuin. En in Zeeland is dat in overvloed voor een goede en betaalbare prijs. Ja. De kinderen kunnen veilig naar school uh, lopend, dan wel op de fiets. Um, uh, werk is er, dus dat is ook uh, goed te doen. En als je vrij bent, zoals nu, het zonnetje schijnt. Uh, je bent overal binnen een kwartier aan zee. Uh, wat is er lekkerder om om vijf uur, als je klaar bent met werken... nog even naar het strand te lopen, te wandelen, even te genieten... een kopje koffie te drinken en dan uh, te gaan eten thuis. Ja. Dus ja, ik zou niet weten wat je moet tegenhouden. Nou ja, misschien de, bereikbaar, ja, de, de toegang tot de rest van Nederland... Het is natuurlijk wel uh, helemaal in het zuiden... Wij zijn vanaf, uh, vanuit Goest zit je in een uur in Den Haag... in een anderhalf uur in Vlissingen. En de, vergeet de andere kant niet. Binnen drie kwartier uh, zit je altijd in Gen. Binnen een half uur zit je altijd in Antwerpen. Ja. Wij hebben, er is nergens een plek in Nederland... waar meer grote steden in de nabijheid zitten dan Zeeland. <lacht> ik, ik, ik, ik ik durf dat, nog wel, te, of dat ik durf nog wel te twijfelen of dat waar is. Um, nee, uh, want ik zeg klopt hoor, geen enkel probleem. Ja, en, ja? en ja, Amsterdam? Zeker. Hoe lang ja, is dat dan, reizen? Nee, Amsterdam, er zijn geen andere steden... Ja, Gent, dat is België. Maar, maar kan... Gent en Brugge en Antwerpen. Ja. Maar kan de ophef er nog toe leiden dat de verhuizing afgeblazen wordt, denkt u? De beslissingen over de kazerne zijn genomen. Uh, daar gaan wij ook helemaal niet meer over. Wij mm -hmm. zijn aan het werken om alles wat moet gebeuren uh, plaats te laten vinden. Uh, we zijn aan het voorbereiden dat iedereen die hier naartoe wil komen... ook goed ontvangen wordt. En alle uh, evenementen en momenten die er zijn om die mariniers te ontmoeten... die benutten we. En daarnaast zijn we sowieso bezig om Zeeland neer te zetten... als prettige, prettige plek om te wonen en te werken. En dat blijven we doen. Ja, maar het besluit is al genomen inderdaad. Het komt gewoon. Ja. Goed, dank u wel, meneer De Bat. Alstublieft. Tien over half vijf. Tijd voor tech- en gadgetnieuws. We willen het toch nog even met u hebben over Facebook. Want daar heeft toch wel de grootste privacy-schending plaatsgevonden... in de geschiedenis van Facebook. Voor zover bekend dan. En bij mij is NOS-social-redacteur Jonna Terveer aangeschoven. Jonna, wat is het laatste nieuws op dit moment? Ja, het uh, laatste nieuws... Ja, iedereen houdt natuurlijk angstvallig de Facebook-pagina... van Mark Zuckerberg zelf in de gaten. Hij heeft nog niet gereageerd op alle commotie die er is. Maar hij heeft nu wel een brief ontvangen van de Britse regering. Die zegt namelijk, ja, jij hebt ons... Facebook heeft ons misleid in uh, de risico's uh, die Facebook liep met hun data. En ook dat er dus uh, zoveel dingen mis zijn gegaan. Die risico's zijn onderschat. Jullie hebben ons niet goed voorgelicht. Um, wij willen nu dat eigenlijk de hoogste persoon bij Facebook ons tekst en uitleg komt geven. Nou, dat ben jij. En uh, ze verwachten in die brief, zeggen ze ook, een antwoord voor maandag 26 maart. Zo, dat is uh, snel. Ja. Zeker, ja, dus hij moet wel. Dat is, dat is nu het laatste nieuws. En jullie zijn bij NWS op drie bezig met een uitlegvideo hierover. Jij noemt het de grootste privacy schending bij Facebook voor zover bekend. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, het gaat om data van 50 miljoen Amerikanen. Dat is ja. Echt heel veel. En die data is in handen gekomen van Trumps campagneteam. Nou, dan moet je denken aan likes, statusupdates en soms privégesprekken, zonder dat mensen wisten dat die data misbruikt zouden worden. Uh, het bedrijf had toestemming om gegevens te verzamelen... van 270.000 mensen. Maar ze stalen dus ook stiekem de data van vrienden van hen. Nou ja, zo kon dat dus oplopen tot uh, 50 miljoen uh, ja, mensen... waarvan data werd verzameld. En met die gigantische database kon Cambridge Analytica... dat is dus het bedrijf dat die gegevens verzamelde... Mm -hmm. bepalen wat voor onderwerpen Amerikanen interessant vonden... en dus ook op wat voor manier ze politiek te beïnvloeden waren. En dan, even, het is heftig, maar als ik het nou even zou relativeren, dan kun je denken: dit is Amerika, hè? Mm -hmm. Hoe raakt dit mij? Nou, het feit dat data over mensen stiekem wordt vergaard en dat die data wordt gebruikt om stemgedrag te manipuleren, ja, dat heeft invloed op wereldpolitiek niveau. En Cambridge Analytica uh, wordt ook van beschuldigd zich te hebben ingemengd in uh, de Brexit, uh, in uh, uh, Kenia het heeft nogal veel invloed op de wereldpolitiek. Dus ja, dan gaat het ons ook aan. Ja, het bedrijf dat deze data misbruikt is Cambridge Analytica. Hoe gaan zij dan te werk? Nou, gisteravond zond het Britse Channel 4 een documentaire uit... Uh, zij zijn, uh, hebben zich voorgedaan eigenlijk als een, uh, ja, een undercover team... dat ook in zee wilde gaan met hen. En zo hebben zij veel gesprekken opgenomen die ze voerden. Nou, de managing director van Cambridge Analytica legt dan uit... hoe je de emotie meesterlijk kan bespelen. Hij zegt letterlijk, je wint niet op feiten, je wint op emotie. En als je dat eruit kan laten zien als oprecht en betrouwbaar... dus niet als propaganda, dan kan je dus mensen heel slinks, heel onbewust sturen in hun stemgedrag. En bij de ene is dus bijvoorbeeld een angstaanjagend bericht effectief... terwijl bij de ander uh, liever, een, die liever, ziet liever een positief bericht. Begrijp ja. ik het goed? Ja, dat begrijp je goed. Het is echt micro-targeting. Maar goed, daar kan je dus wel uh, ja, grote verkiezingen mee winnen. Maar moeten we nu massaal van Facebook af met z'n allen. Ja, dat is de vraag. Speelt ook in mijn omgeving. Uh, het is natuurlijk al wel het zoveelste waarom Facebook onder vuur ligt. Dus de vraag is ook, ja, wanneer is het dan genoeg? Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat aan ieder zelf is om te bepalen. Uh, ik las wel vandaag een hoofdredactioneel commentaar van de Financial Times. En die zeggen, ja, kijk, als je in je eentje van Facebook afgaat... maak je misschien niet zo'n statement. Maar als we dat nou met z'n allen zouden doen... Ja, dan is het misschien een beetje voor jou persoonlijk ongemakkelijk... Maar misschien bewijst de mensheid er wel een dienst mee. Ja, dus misschien van Facebook af. Ja, en, en, nou ja. um, en als je wel op Facebook wilt blijven... heb je dan een tip voor luisteraars? Ja, sowieso. Um, Hou eens een digitale lente schoonmaak. Ik denk oh. dat dat heel verstandig is. Hoe doe ik dat? Nou, scroll eens door je berichten... door je persoonlijke informatie... door je foto's, door... Nou, alles, alle delen waar je informatie hebt achtergelaten. En ga eens kijken, is dit nou nog interessant om te bewaren op Facebook? Okay. Ik denk dat jouw vrienden echt niet meer gaan kijken... naar alles wat jij uh, voor 2018 hebt gedeeld. Dus haal dat gewoon lekker weg. Oké, okay, goede tip. Een digitale lente schoonmaken. Wil je meer weten over deze zaak? Kijk dan straks op social media uh, ja, naar NOS op 3. Daar wordt het straks in een video overzichtelijk uitgelegd. Jonna, dankjewel. En waar gaan we gaan weer naar het verkeer met Helene Geest. Helene. Ja, de meeste vertraging is er vanmiddag in de regio Den Haag. En dat komt omdat de A4 gedeeltelijk dicht is bij Roelevarensveen... vanwege asbest op de weg. Gaat lang duren daar. Maar er is ook een ongeluk gebeurd op de A28... dat veel vertraging oplevert. Van Amersfoort naar Groningen, namelijk drie kwartier... tussen Zwolle-Zuid en de afrit Nieuwleuzen. Daar zijn ook twee rijstroken dicht na een ongeluk. Nieuws en Go. De nieuws- en koopbus is naar de Zaanse wijk Poelenburg gereden... want de gemeente Zaanstad krijgt van minister Ollongren toestemming... om maatregelen te nemen om overlast en criminaliteit... in de Zaanse Poelenburg en Peldersveld tegen te gaan. Zo mogen mensen geweerd worden uit huurwoningen... als zij voor overlast of criminaliteit zorgen. Naida Aurangzeb, is het, daar zo grimmig? is het daar zo grimmig? Nou, Nadia, als ik om me heen kijk... vind ik het eigenlijk een hele een fijne wijk. Ik bedoel, ik, weet je, voor mij is het fijn... Vind ik belangrijk, zie ik mannen vrouwen, zie ik mensen van allerlei leeftijden. Mensen op fietsen, mensen die wandelen. Maar aan de andere kant kun je stellen: ik ben hier maar een uurtje, dus wat weet ik nou eigenlijk? Iemand die er veel meer van weet is Sadegul Kunes. Kent de wijk al 30 jaar, heeft hier ook heel lang gewoond. Is het onveilig? Nee, de, de wijk is niet onveilig, eh, omdat het ons kent, ons is. Uh, en en uh, mensen, uh, hoe heet het sociale controle is heel erg. Dat men elkaar in de gaten houdt. Dus, uh, het is maar wel... men kent mij niet. Dus als ik als buitenstaander hier... <sutters> ja, loopt... straks hebben we hè, een voorgesprek gehad. En toen zei ik van zeg maar, nou, voor een buitenstaander. had ik gezegd van nou, misschien leidt het dan. Zeg maar het onveilig. Omdat je dan zeg maar het onbekend bent. En, en men ziet aan jou dat je dan zeg maar het anders bent. En dat ik anders ben en niet van hier ben, u zegt dus dat zien ze, loop ik dan gevaar dat ik beroofd word? Nee, absoluut niet. Maar het kan zijn dat, dat u zelf onprettig vindt om nagekeken te worden. Ja, ligt er aan wie er naar ja. kijkt. Ja, ja, ja, ja. uh, ook in de bus zit Gert-Jan Welgemoed. u bent van de klankgroep Poelenburg. Criminaliteit, is die inderdaad zo hoog als vaak wordt gezegd over Poelenburg? Ja, ik val natuurlijk al over het woord inderdaad, want eh, de criminaliteitscijfers voor eh, Poelenburg steken eigenlijk positief, dus laag af vergeleken met eh, andere wijken en andere steden. Dus daarover mogen we absoluut niet klagen. En veilig, want ook u woont al heel lang in de wijk af en aan. Voelt u zich veilig? Ik eh, heb mij nooit onveilig gevoeld. Ik denk dat, het, eh, dat de sociale controle waarover Sadukul spreekt zich hoofdzakelijk binnen de Turkse bevolkingsdeel afspeelt. Dat is in de, de andere bevolkingsgroepen waarschijnlijk wat anders. Maar niettemin heb ik mij in deze wijk nooit gevo onveilig gevoeld. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Het is een veilige wijk, die criminaliteit valt ook reuze mee. Wethouder wonen, Jeroen Oldhof. En nu komt u samen met uw collega's met een plan. We moeten criminelen en mensen die mogelijk overlast bezorgen... moeten we gaan uh, weren. Ja, klopt. Um, het is ook niet zozeer dat ik, want ik ken de wijk ook al 49 jaar... dat ik me hier onveilig voel, absoluut niet. Maar we zien wel dat het een wijk is waar ook achter de voorde... best wel de nodige problemen zijn. Ja, gewoon even wat cijfers, dat 11 tot 12 procent van de mensen die hier wonen... in de bijstand leven. Dat is gemiddeld in Zaanstad zo'n 5, 6 procent. 33 procent van de kinderen groeit op in armoede. We zien wel dat er een aantal families met ondermijnende criminaliteit... en dat wil niet zeggen dat hier de criminaliteit plaatsvindt, maar wel... Ja, hier vandaan, toch wel uh, de nodige netwerken hebben. Uh, die zien we hier ook uh, aanwezig. Dus we hebben wel met elkaar gekeken. hoe ga je als onderdeel van een totaal aantal maatregelen. hoe ga je zorgen dat je in ieder geval wat meer kan sturen op de, nou ja, de, de woonruimteverdeling. dus de woningen in, uh, ja. in, in Poelenburg. En ik ga het even kort samenvatten. En u gelooft dan met uw collega's. dat ervoor zorgen dat er onder andere dus mensen. Nou, met een crimineel verleden. hier niet meer binnenkomen, geen woning krijgen. Mensen die eventueel overlast gaan bezorgen. en mensen die geen baan hebben. Ja. Zo, die drie groepen moeten niet meer binnenkomen... en daar gaat Poelenburg van profiteren. Ja, we hebben als onderdeel van het totaal... Hè, want er zijn meerdere maatregelen die we treffen. Ik geloof niet in dat uiteindelijk deze wet het grote verschil gaat maken. Nee, maar, maar we hebben het nu even over van. deze. En als onderdeel daarvan geloven wij erin... op het moment dat wij inderdaad mensen met een crimineel verleden... Uh, dat we die kunnen weren. Dat dat bijdraagt uiteindelijk aan de leefbaarheid in de wijk. Ja. Uh, en ook dat op dit moment mensen met een baan voorrang krijgen voor mensen zonder baan. Ja, ja. Overigens, daar geen uitzondering op dat mensen met een pensioen... of met een wo uitkering wel gewoon kunnen wonen. Ja kan je zeggen, mooi strever. Maar ik wil toch even weten van de mensen die hier al heel lang wonen. er kan, u bent ooit in 1992, 1993 hier naartoe gekomen... vanuit ideologische overwegingen van toen was dit in uw woorden een ghetto... en wij willen daar verandering in brengen. Is dit wat Poelenburg nodig heeft? Wat wethouder Jeroen Olthof nu voorstelt. Nee, uh, dat, ik vind het gewoon een typisch uh, Nederlandse oplossing... Uh, wat niet gaat werken. En uh, bovendien uh, Rotterdamwet, uh, als ik die hoor... word ik er gewoon kort misselijk van. Um, waarom het gaat het niet werken? Een, het, het is gewoon een, een goedkope, uh, leefbaar uh, Rotterdam-propaganda. Want dat gaat hier zeker niet werken in deze week. Wat deze week nodig heeft, andere oplossingen. Dit, is gewoon, dit was een ghetto en dit is nog steeds een ghetto. Maar waarom en, gaat het niet werken? Omdat die mensen die hier wonen... Uh, ik hoorde de wethouders zelf ook zeggen... Nou, uh, hoogste werkloosheid, zowel onder volwassenen als onder jongeren... Uh, ongeveer laagste opleidingsniveau... En mensen zijn Turks en mensen blijven Turks en die bepaalt wat in deze wijk gebeurt. En zolang je dat niet kunt veranderen... want ja, anders gezegd, lange langarm van Erdogan... is de echte de gemeenteraad hier... en die bepaalt wat in deze wijk gebeurt. Ja. En dat zit gemeente niet. En daar hadden ze ook geen boodschap aan. Dat hebben ze ook nooit willen aanpakken. We hebben in verleiden gepleit de... om, ja. om, om de mensen te verspreiden zelfs... uit deze wijk, zodat mensen zich kunnen integreren. Dat was gewoon een linkse opvatting. Dat was gewoon uh, onacceptabel, want in Nederland bestond helemaal geen... En hebben ze het jarenlang laten gaan, en nu mag PvdA alles roepen. PVV ze, die mag alles roepen. Ze zitten hier, de laatste, Jeroen Oltedt, Vethaarder, we, we hebben nooit een beleid gehad dat wij veel meer willen sturen op de wijken. Nou. Daar denken we nu anders over. En uh, de lange arm van Erdogan is nooit een motivatie geweest voor deze maatregel. Sterker nog, dat is iets wat de laatste jaren en de problematiek speelt al langer in de wijk. En uh, ik ben het met Moerat eens: is dat we uiteindelijk moeten zorgen dat er meer spreiding over Zaanstad plaatsvindt. Nou, dat doe je door, dat, dat heeft een lange adem nodig, maar door deze wet hoop je daar een versnelling in aan te brengen. Ja. En wij hebben, laat ik daar ook duidelijk over zijn: wij hebben als, als overheid geen ander instrument om te sturen op woonruimteverdeling dan deze maatregel. Ik zou liever deze wet niet hebben, en zelf meer ruimte krijgen... om woning op een andere manier toe te wijzen. Gertjan jan Welgemoet van de klankgroep Poelenburg, u schudt. Ik schud, ja, want het mag dan zo zijn... dat meneer Erdogan wellicht een lange arm heeft. Maar het kan toch niet zo zijn dat een, be een bevolkingsgroep... die 30 procent van de bewoners van Poelenburg uitmaakt... over die andere 70 procent regeert... Dus wellicht is dat binnen hun eigen groep het geval. Het is natuurlijk niet zo dat meneer Erdogan die andere 70% van de Poolenburgers ook in zijn macht heeft. Ja. Nou, okay. En even weg bij Erdogan. Want we gaan, ik bedoel, Erdogan. Nou, dan maar maar goed, de hij, Erdogan, lange arm van Erdogan is niet de oorzaak van de armoede hier, neem ik aan. Of van de directe criminaliteit. Was het maar waar? Gert, dan we kan je de schuld van meneer geven. Meneer Gert Gertjan, welgemoed is het weren van arme mensen bijvoorbeeld de oplossing? Nou, dat kan het hooguit zijn voor een klein deel. Maar het is natuurlijk ook zo dat we lang niet alle woningen... die wellicht ter beschikking komen voor mensen uit een bepaalde groep... gaan toewijzen of mensen daarvoor juist weigeren. Het is een, het is een stukje van het, van het enorme plan wat uitgevoerd moet worden. de Kulgunes? Ja, uh, heren, uh, wierbaarheid van de wijk Poenburg is zeer laag. Daar, dat moeten we gebamen. Uh, armoede, zoals wethouder uh, Jeroen Olsthoff zegt... Uh, zeer uh, merkbaar... Ook achter ja, de voordeur. Maar even terug, maar daar waar, zijn meneer, er heel veel ellendes, waar meneer Jeroen Ottoff nu mee komt, is dat. Het ja. is wat geen gaat oplossing. Helpen? Absoluut niet. Want uh, menging van de overheid is niet gewenst in deze zeg maar, wijk. Uh, want uh, he, uh, ooit het. Uh, uh, participerende samenleving hebben we het over. Als de burgers naar de overheid gaan, zegt de overheid op, op haar beurt van. Uh, uh, uh, we bemoeien veel minder ermee. En nu komt de overheid mee, we gaan met de wijken bemoeien. Dat gaat dus Lekker niet door. Maar dat snap ik niet. Dus eerst zegt u aan de ene kant: zegt u de politiek heeft niks gedaan. En nu zegt u: de politiek moet niks doen. Nou, in dit geval niet. In dit geval wat ze ermee willen doen, dat is niet de oplossing wat de wijk eh, nodig heeft. In, in Rotterdam heeft het niet gewerkt, ja. in, in de, de wijk Polenboog zal dat ja. ook niet werken. Wethouder wonen, je doen Ja, kijk, dit is natuurlijk het mooie. En dit is wel een beetje misschien waarom er eigenlijk in het verleden nooit gebeurd is. Altijd van je mag je er niet mee bemoeien. Wij hebben als overheid wel gezorgd dat 70% van heeft de woningen. Heeft u met hier... de mensen gepraat? Heeft we u met hebben, deze mensen gepraat? Ja, we hebben met mensen, we zijn ook uh, de wijk ingegaan. Ik heb met mensen gesproken. En dan krijg ik krijg gewoon knoephard het verwijt dat wij als gemeente en als wonenbouwcorporaties gezorgd hebben voor de grote problemen in de wijk. Ja, maar hebben die mensen ook gezegd, ga maar mensen zonder en die, die, die werk hebben, Die gaat veel verder erin, die zich op een gegeven moment... dat je veel meer moet sturen op de woonruimteverdeling. En uh, wij hebben zelf met elkaar gezorgd... dat 70% van de woningen sociale huurwoningen zijn. We hebben met elkaar zelf gezorgd dat uiteindelijk... wel toestaan dat 33% van de kinderen in armoede opgroeien. En ik vind dat we als overheid de, de plicht hebben om hier wat aan te doen. En dat is niet alleen de zachte maatregelen... maar dan moet je ook bereid soms harde maatregelen te nemen... die niet leuk zijn, want het zou je het niet doen. Maar ik denk als onderdeel. En dit van het zijn wel harde maatregelen. Dit zijn wel de maatregelen. Maar ook uiteindelijk meer uh, ja. sturen op ondermijnende criminaliteit. Dat je die harder aanpakt. Uh, en ook tegen sommige groepen even zeggen: van Nou, op dit moment krijgt een andere groep voorkeur. Ja. Als de woning niet verhuurd kan worden, overigens gaat die wel naar iemand in de bijstand. We weren ze niet. We geven op dit moment voorrang aan mensen met een inkomen. Hoe dat? dan? Ja, en, uh, volgens mij Poelenburg en uh, Peldersveld uh, samen uh, is dat 45% Turks. Dat weet ik 100%. Uh, ik weet niet of de uh, gemeente andere cijfers heeft. Maar die groep die. Die wil natuurlijk gewoon met, lekker met Rust gelaten worden, zodat ze hun dominantie overal kunnen laten gelden. Maar alleen, we hebben tegen de gemeente, tegen de toenmalige, zelfs in jaren 80, 90, tegen de toenmalige wethouders dus altijd gezegd. Jullie moeten gewoon zorgen dat die mensen gewoon uh, gaan zich verspreiden. Want je moet gewoon ghettos ja. laten ontstaan. En maar nu ik, zijn neem we de, nu. ik neem de dus politiek en de gemeente, wat moeten ze welke, nu waar ik ze echt voor kwalijk neem... ze hebben jarenlang actief beleid ge, ja. gevoerd... om al die Meneer Turkse Shecker, mensen dan, om ik, hier te laten moet, vestigen. Wat moeten ze nu doen wat in de ze laatste nu zouden halve moeten doen, Wat je nodig hebt, je moet zorgen dat je de werkloosheid aanpakt. Je moet zorgen okay. dat die mensen gewoon een opleiding volgen en die afmaken. Ja. En je moet zorgen dat die jongeren hier, de Turkse jongeren... en andere nationaliteiten aan fatsoenlijke Ach, stageplekken... Kunnen komen, dan heb je integratie. Hier doen een een Armoede aanpakken, dat is wat u armoede vooral. Armoede aanpakken, moet gaan doen. absoluut. Hè? Dat betekent taal leren voor iedereen. Maar één ding wil ik wel expliciet omschrijven. Nee, ik wil wel één ding omschrijven: wij sturen niet op etniciteit. Het Houding. gaat hier over inkomen en armoede. En daar wil ik me wel gewoon ver van houden. En armoede aanpakken, dank jullie wel. En meteen na vijf uur, de Franse oud-president Sarkozy. <middels>